12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. China heeft de protesten in Hongkong van dit weekend veroordeeld. Een woordvoerder van het Chinese Bureau voor Hongkong noemt het vreselijke incidenten... die ernstige schade aan de rechtsstaat hebben toegebracht. Dit weekend liepen protesten tegen de groeiende invloed van China in Hongkong weer uit op geweld. Bij gevechten met ordentroepen vielen tientallen gewonden. De Chinese woordvoerder zegt dat het criminele daden zijn... Hij vraagt zich af of de bevolking van Hongkong zich wel bewust is van de ernst van de situatie. De tientallen inwoners van Venlo die hun huis uit moesten na een plofkraak vannacht, mogen weer naar hun huis terug. De explosieve opruimingsdienst heeft bij de ontplofte geldautomaat geen andere explosieven gevonden en het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Vannacht bliezen onbekenden de geldautomaat aan de Keulse poort op. Ze gingen er vervolgens getuigen vandoor op een scooter. Zo'n tachtig woningen werden daarna uit voorzorg ontruimd. De zware knallen van gisteravond op het terrein van Tata Steel in Wijk aan Zee... werden veroorzaakt door slak, een restproduct dat in aanraking kwam met water. Het bedrijf heeft dat vanochtend gezegd... na berichten van verontruste bewoners op sociale media. Zij melden zware knallen, trillingen en vonkenregens. De meldingen kwamen uit Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk. Tata Steel is de laatste tijd veel in het nieuws... doordat mensen in de buurt last hebben van zware grafietneerslag. Volgens Tata is bij de knallen van gisteravond geen grafiet vrijgekomen. Aan de oostkust van Engeland heeft een man urenlang bekneld gezeten bij opkomend tij. Hij probeerde zijn kind te bereiken, dat was uitgegleden. Hij wist het kind te redden, maar kwam zelf tussen de rotsen vast te zitten met zijn been. Vanwege het stijgende zeewater moesten reddingswerkers zijn hoofd boven water proberen te houden. Op het laatst kreeg de man een duikmasker, zodat hij kon blijven ademen. Na vier uur wist de brandweer de beknelde man te bevrijden.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM luncht. Een hele middag luisteraars. Dit is het lunchprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. En het is iets anders dan normaal. Want normaal duurt het van 12 tot 2, Maar we gaan door tot drie uur. En waarom gaan we door tot 3 uur? Ja, er is een hele hoop te doen in Zandvoort. En we hebben iemand in de studio. Roy, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is onze razende reporter. Die gaat straks naar buiten toe. Ja. En die gaat uh, de leuke dingen in Zandvoort even bekijken. Ja, want uh, de Sprite at the Beach uh, vandaag. Ja, ja. Starten we natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat was, uh, is vorig jaar, afgelopen twee jaar, hartstikke succes geweest. En elk jaar wordt het een groter succes. Ja. En dit he, jaar hebben ze wel een heel mooi programma kunnen, bij elkaar kunnen grap, ja. grijpen. En jij gaat het eens eventjes live bekijken en dan hoor je het live op de radio. Ja, leuk hè? Nou, hartstikke goed. En ik blijf van. ook wel even gezellig bij jou. Dus nou, uh, je hebt en een sidekick en een reporter nou, in één. Nou, kun je nou naar gaan. De onze de reporter Roy. Ja. <laughs> goed, wij gaan starten dan. En uh, we maken er gewoon een uh, gezellig uurtje van. En dan gaan we met z'n tweetjes doen. En uh, ja, ik, ik weet niet of u het nog weet, maar... In 18 augustus 1969 was het Woodstock Festival. Ja, ik kan me dat een beetje herinneren nog. Van jij jij dat nog herinneren, Roy? Nou, ik niet, maar uh, ik wist wel dat het bestond. Als kind aan heb ik het altijd wel gehoord. Ja. Maar wat ik juist leuk vind, misschien verpest ik nu wel hoor. Maar ik zeg het wel even. Wat ja. ik leuk vond, dat ze van het weekend ja. een soort van reunie hadden. Ja, precies. Nou, daar wou ik eigenlijk heen. Dat was mijn ezelbruggetje. Ja, ja wow. mijn ezelbruggetje. Ja, nou ja, een bruggetje. Hè. Zo heet dat gewoon. Brugget. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ezelbruggetje is weer wat anders, hè. Goed, daar gaan we mee beginnen. Met een lekker liedje ervan. San Francisco, Scott McLean. ja. Oh, komt erbij. Straight Het is een feestdag vandaag eigenlijk in, in Zandvoort. Maar het is eigenlijk zaterdag al begonnen in Amsterdam... Er hebben zo'n 15.000 mensen die hebben meegelopen in de Pride Walk in Amsterdam. Dat meldt de organisatie. En de manifestatie begon bij het Homo Monument aan de Westerkerk, waar onder andere burgemeester Femke Halsema van Amsterdam een toespraak hield. En vervolgens ging de optocht via de Dam naar het Vondelpark. Hier zijn zaterdag tot 22 uur allerlei activiteiten waren daar met uh, heel veel muziek. En de tocht markeerde het begin van de Pride Week dat zondag 4 augustus wordt afgesloten met een close, closing party op de Dam. En de komende dagen zijn er overal uh, stadfilms, tentoonstellingen... en manifestaties, onder meer in Artes. Ja, en wij in, uh, in Zandvoort doen natuurlijk mee... En Roy kan daar misschien al iets over vertellen. Of ben ik dan iets te vroeg? Roy? Nee hoor, nee, nee, nee zeker niet. Het, het, eigenlijk um, is het hele het nieuwe komende drie dagen in Zandvoort in ieder geval van alles te doen: in ieder geval maandag, dinsdag en woensdag. En ik denk dat we daar zeker heel erg trots over mogen zijn. Dat wij als Zandvoort ook daaraan meedoen en aansluiten. Ja. Want ja, pride, trots. Trots wie je bent, weet je. Dat is heel erg belangrijk. En uh, vorige week hadden wij uh, Roy Dong bij Zandvoort Lunch... de gasten, twee uur lang. En die zei dat ook. Van, het wordt steeds groter en mooier. En er komen, weten steeds meer mensen Zandvoort ook uh, te vinden. En dat is belangrijk. En dat is heel belangrijk. Ja, en ja, ja. Dat, ja, dat is toch geresulteerd naar hele mooie activiteiten. En, en uh, wat, waar het uh, allemaal begint vandaag... dat is uh, bij uh, in ieder geval uh, bij... Uh, een rabbel voor de deur bij het Kerkplein. Ja. Daar, uh, ja, daar gaat, gaan de, gaat er een dansevenement plaatsvinden... als pre-party, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. En dat, daar gaan diverse drag queens... Uh, ja, voor de mensen dansen. Waaronder Petty Pam Pam... En, uh, en nog heel an veel andere ja. drag queens. En die drag queens gaan we dan vanavond ook weer terugzien... bij Queen of the Beach. Bij, of uh, vanmiddag en vanavond bij het um, Gassasplein op het uh, podium. Ja. Waar uh, Queen of the Beach uh, ja. manifestatie is. En daar ga jij straks heen, hè? Ja, daar, ga, dat, daar ben ik uh, vanavond de hele dag. Omdat ik daar ook werk. Ja. Maar ik ga ook kijken bij het, natuurlijk het uh, Kerkplein. Daar, uh, daar is ook een hele leuke line up Waaronder George van der Pannen. Uh, in Camerina en nog vele anderen gaan daar optreden. En dat is gewoon heel erg... Uh, ook gewoon leuk. Want daar eindigt de parade. Ja. Dus je hebt zo meteen de parade om maar drie uur. Die start om drie uur. En vanaf... Uh, Vanaf 1 uur kan je al op het stationsplein terecht voor een feestje te bouwen. En dan gaat de parade vanaf 3 uur vertrekken naar het raadhuisplein. En daar barst het feest los ja. op Roy, Roy ik, ik kom zelf niet uit Zandvoort. Maar is nee. het uh, vleden jaar eigenlijk in dezelfde vorm geweest? Of is het minder dagen geweest? Nee, vorig jaar is het, was het minder zelfs. Minder? Het was wel drie dagen. Ja. Alleen er waren minder activiteiten. Ah. Wat heel erg leuk is, en daar hebben we het zo meteen nog wel wat uitgebreider ja. over. Maar op de dinsdag is er een hele culturele dag georganiseerd op het gastensplein. Ja. Met allerlei... echt van alles, weet je. Er is echt van alles te doen op die dag. En dat maakt het heel erg breed. En, en dat we, daar zijn ze als organisatoren van Pride at the Beach, zijn daar er heel erg trots op dat er, dat er gewoon meer gehoor aan wordt gegeven door de ondernemers binnen Zandvoort, maar ook uit de regio. Want ondernemers uit Amsterdam doen ook gewoon mee. Want ja. bijvoorbeeld het... Het plein op het gastenplein wordt door vier ondernemers georganiseerd. Ja. Waaronder één uit uh, een gatecafé, op dit moment nog uit Amsterdam. Ach. Dus dat is wel heel erg leuk, vind ja. ik. Nou, Daar gaan we straks verder nog ja, even. gaan we zeker over. Gaan we, we gaan uh, even: We belong to the night. Ja, we horen allemaal natuurlijk door the night. Ja. En een folie. Ja. City Dat was Ellen Foley, We Belong to the Night. We gaan over naar een Nederlands talig liedje. Ik vind het een hele mooie van Cecilia Rombly. De liefde van je vrienden. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. De liefde van je vrienden.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 Die zijn altijd dit je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dit. die had wat leuks, geloof ik. Ja, wat een mooi liedje trouwens. Dank je. Ik kreeg er helemaal kippenvel van. Ja, ik weet het, ik weet het. Zo. Ik vind het ook ja, prachtig. Uh, ja, Hans, een geheime, zeldzame ja, een krab is er gevonden in de zee. Ja. Afgelopen woensdag. En uh, ja, er werd um, er op het stand best wel geheimzinnig over gedaan. En uh, ja, er is onthuld in ieder geval dat uh, die krab toch... Het, het toch even een ander verhaal uh, was. Ja. Moet maar luisteren, onze collega's van NH uh, Nieuws... hebben daar een uh, verslag van gemaakt. Ja, na het uh, krijgen van de melding van de vondst van een degenkrab... aan het strand in Zandvoort... ben ik teruggegaan naar de plek... en vond ik eerst dit stuk hier in de vloedlijn. En na wat gespeur ook nog twee andere stukken. Het kopstuk en het staartstuk... Van een degenkrap. Een zeer zeldzaam dier dat hier nooit voorkomt. Ze hebben natuurlijk ook een wat prehistorisch uiterlijk als je het zo ziet. Dus ja, dat mensen het spectaculair vinden en dat ze het heel bijzonder zouden vinden dat hij hier in de Noordzee zou leven, ja, daar, dat, uh, daar kunnen we alles bij van begrijpen. Een vrouw, bijna te mooi om waar te zijn. Een Aziatische degenkrab, zomer opeens op het strand van Zandvoort. Een vrouw had het dier afgelopen woensdag gevonden. Jeroen Goud van Naturalis deed onderzoek en kwam tot een verpletterende conclusie. Nee, dat beest heeft hier zeker niet in Nederland geleefd. Er zit helemaal geen aangroeisel op. Uh, hij... Dat zou die normaal, zou die aangroeisel van zeepokken, en embryozoa, mosdiertjes, zou die krijgen. Dat zat er helemaal niet op, maar er zat wel een heel verdacht laagje op wat in de alcohol zelfs wit uitsloeg. Nou, we hebben dat voorlopig, noemen we dat oude vernis. Vernis? Ja, vernis. En dat betekent? Vroeger werden ze geprepareerd, met name in Azië. Dan uh, werden ze te drogen gelegd, keurig schoongemaakt, van een vernislaag voorzien. En dan konden we ze mooi aan de muur hangen. Dit is een opgezet dier? Dit is een opgezet dier geweest. Ja. Het heeft hier niet geleefd in Nederland. Het heeft hier absoluut niet geleefd. Nee, dat, uh, daar kunnen we zeker van zijn. Een hoop consonatie afgelopen woensdag op Facebook. Een zeer zeldzame erop ja. gevonden, maar. Absoluut flauwekul. Ik kan uit Rijk de Fabelen? Ja. Helemaal weg. Ja, hij lacht erom. En ik moet ook zeggen, ja, het was ook echt om te lachen ja, Als je beelden wil zien, op, op na staan deze beelden. En dan uh, kan je dit verslag nog even terugkijken. Maar het is uh, hilarisch. <laughs> Prachtig. Zandt vast weer op zijn kop. Ja. Goed, we gaan door met een oudje. Albert Hammond. I don't to be an I, in air disaster.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 don't want to die in an air disaster. Ja, wie wil dat wel? Roy, dinsdag. Wel. Ja, dinsdag. Ja, het, het, uh, ja dinsdag. Dat, dat hadden we het net al heel kort over. Hè. Dat, wordt, dat wordt echt een, een bomvol uh, programma. Er is ja, creëert, echt voor ja. alles uh, te doen op dinsdag. Maar uh, dinsdag hebben ze dit jaar ook aan de kinderen gedacht. Uh, van, uh, vanaf twee uur tot half drie is er poppen uit de kast. En koning en koning. Het is een theater. Uh, voorstelling, uh, Ja, een soort van poppelkastvoorstelling op het Gasthuisplein. En het is van de leeftijd uh, vanaf vier jaar. Dus dat oh. is hartstikke leuk. Ja. Uh, dan uh, hebben we om, uh, om half drie tot drie uur poffertjes en ranja voor 2,50 euro bij het, um, bij het Wapen van Zandvoort. Dan is er om uh, drie uur tot en met half vier is er, uh, is er een... Is er een is er nu gewoon koor? Ik kan, of nee, er is, dan is er ook nog een voorstelling voor kinderen trouwens, sorry. En dan om um, van, uh, drie uur tot half uh, vier um, of half vijf is Dennis, um, Dennis de blonnenmaker komt uh, langs met suikerspin. Dus dat is ook leuk. En dan um, is er daarna, om, ook om, om half vijf is er Rainbow Bubbles and Bites. En dat is het heel leuk. Dat wordt een soort van dinershow op het uh, Gasthuisplein. Met, uh, met de muziek van in ieder geval Dennis Burger. En uh, nog uh, vele andere mensen die, uh, ja, die muziek ondersteunen op het uh, Gasthuisplein. En, uh, ja, en dan uh, begint de Culture Night. En daar treedt uh, vanaf uh, half, um, half uh, zeven... ...betreedt daar Wendy Moore op, onze singer-songwriter uit uh, Zandvoort... Dan is er om zeven uur een optreden van de Dance Academy... de dansschool uit Zandvoort. Uh, en dan komt er iets heel leuks. Uh, dan komt er om half acht tot acht uur... de poppers komen optreden. En de poppers komen van de klein, in ieder geval is kleinkunst en zang. Dus dat uh, wordt uh, heel erg uh, leuk... En het programma gaat gewoon helemaal lekker nog door die avond. Uh, met allerlei leuke optredens en culturele dingen. En uh, mensen kunnen voor 7,50 lekker aanschuiven voor een, uh, voor een lekker dingetje. Ja, ja, ja. Of nee, ik zeg het verkeerd. Voor 7,50 kan je naar de bioscoop. Ik lees het allemaal weer verkeerd <lacht> hoor, <zo> die. <lacht> dat en, maakt niet uh, uit. Dan is, gaat er een film beginnen vanwege de roze, ja, de roze, ja, de roze filmdagen. filmdagen. Ja. En ja. dat programma vindt u allemaal op www.circusantwoord.nl uh, ja, en Circa Zandvoort is gehuisvestigd, gasthuispijn maar dat weet eigenlijk elke Zandvoort. Ja, merk je dat ook? Ook allemaal weer daar. Al die ondernemers zijn samengevoegd ja. en hebben weer samen een, een mooi programma bij elkaar geflanst. Ja, Ik goed. vind het leuk. Ja, nou dat is het ook. Weet je wat ook leuk is? We gaan zo meteen kwart voor bellen met Laura Bluis. Want zij gaan ook iets doen uh, bij, uh, bij de salon in uh, Zandvoort aan de ja. Zeestraat. En uh, ik ben benieuwd. We gaan zo meteen uh, kwart voor met haar bellen. Ja, goed. Wij gaan door met weer met muziek and as a season to earth and fire. Ik heb in mijn programma heb ik altijd een nummer 1 hit en ik heb deze keer een nummer 1 hit uitgekozen uit 1998 en ik vond het een beetje toepasselijk eigenlijk. Het gaat over Boyzone en dat is een Ierse boyband die vooral in de tweede helft van de jaren 90 en van de 20 e eeuw populair waren. Het idee van Boyzone kwam in 1993 van de muziekmanager Louis Walsh geïnspireerd door het succes van de Britse jonggroep Take That. Besloot hij tot de oprichting van een gelijkwaardige Ierse variant. Uiteindelijk heb je het gevonden en Rock verliet even kijken. Later verliet ook Walton de groep. Nee, ik, maar ik gooi het een beetje door elkaar. Ik zal het even opnieuw doen. Op zoek naar de groepsleden plaatste hij een advertentie in de eerste kranten... en kreeg hij meer dan 300 reacties. De audities vonden in november 1993 plaats in Dublin. En uiteindelijk werden er vier geselecteerd. En, en, en er is het een en ander veranderd. En in 1997 trad Boyzone op als invalact... tijdens het Europese Song Festival in Dublin en uh, waarvan Ronan Keating de presentator was. Keating was op dat moment al uitgegroeid tot liedzanger en frontman van de groep. Dus we gaan nu luisteren naar uh, Boyzone met No Matter What. What you believe is true Was not to be in the twist of separation. You excel. We zitten toch in de boybands, laten we maar in blijven. Ja. Hey, take that back for good. Ja, we gaan door naar, naar Roy. Roy, heb je iemand aan de telefoon, geloof ik? Ja, ja. Ik, uh, we zijn natuurlijk bezig met de Pride-uitzending, uh, de voorbeschouwing daarvan. En er gaan allemaal leuke uh, activiteiten plaatsvinden. Waaronder ook dit jaar toegevoegd aan het programma De Salon van uh, Laura Bluis. Uh, goedemiddag, Laura. Hi Roy. Hoi, hoi. Hey, uh, ja, wat ga je, wat ga je allemaal leuk, uh, voor leuks doen uh, vandaag... Uh? Ja, we zijn erbij. Het leuke is natuurlijk dat de parade vlak voor onze deur plaatsvindt. Het begint bij station en gaat dan via de zeestraten. Uh, vervolgt het de weg richting boulevard en dan centrum. Dus, uh, en het is natuurlijk altijd één groot feest, dus daar willen wij heel graag bij zijn... En uh, wij hebben eigenlijk ter kennismaking voor, uh, voor iedereen die daar zin in heeft... ...bieden we vandaag een uh, gratis korte stoelmassage aan. Wat lekker. Ja, zeg dat. Patricia gaat de behandeling uitvoeren en uh, zij is onze masseuse en is er ook heel erg goed in. Dus ik kan het ook iedereen zeer aanbevelen om heel even bij haar in de stoel plaats te nemen. Voor een uh, quick fix zullen we het maar noemen. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Dus uh, als je gefeest hebt, ga, ga je gewoon even naar jullie toe... om even weer even, even zend te worden. Ja, of voor het feest. Dat kan ook natuurlijk. Om helemaal feestproef te maken. Ja. <laughs> Ik denk dat je Roy straks ziet, hoor. Ja, <laughs> dat, natuurlijk. Roy, Roy weet al hoe goed zij is. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> <laughs> dus super ja, superleuk. We hebben leuke tafels buiten neergezet. En uh, als de parade begint, schenken we lekker een glaasje bubbels in. En uh, ja, iedereen is welkom. Ook natuurlijk gewoon om gezellig te kijken naar de parade. Maar uh, zeker ook in de salon. Hoe, uh, hoe ben je bij de organisatie terechtgekomen om uh, ja, toch mee te gaan doen aan het programma? Nou, via... Uh, uh, God, hoe heet dat ook alweer... De, de Zandvoort Groep, waar alle ondernemers bij betrokken worden. He, er zijn natuurlijk verschillende evenementen en ik heb daar met Irma contact over gehad. En uh, ja, Het leuke van dit evenement is dat het natuurlijk echt bij ons voor de deur plaatsvindt. Dus ja, hoe leuk om daar aan, uh, aan mee te doen en aan bij te dragen. En vorig jaar boden we bijvoorbeeld gratis make-up aan, hartstikke leuk, een touch-up. En uh, dit jaar gekozen voor de massage. Helemaal leuk, Laura. Tot uh, wanneer uh, kunnen mensen bij jou terecht? Vandaag tussen 1 en 5 is iedereen van harte welkom. En, uh, en om vijf uur gaan wij uh, gaan we natuurlijk zelf het uh, feestgedruis in het centrum. Het is hartstikke leuk, hartstikke druk. Ik vond het vorig jaar ook helemaal gek. En uh, wij loten ook nog een uh, prijs uit aan de, de beste drag queen, de queen of the beach. Dus wij willen natuurlijk bij die uh, verkiezing zijn en gaan kijken wie er gaat winnen. En wie onze prijs gaat winnen natuurlijk. Nou wat leuk. Ja, hartstikke leuk. Laura, heel erg bedankt voor je tijd en heel veel succes vandaag. Heel graag gedaan, Roy. Ik zie jou vandaag ongetwijfeld. Past. En lekker feestvieren allemaal. Komt goed. Oké, okay. dankjewel. dankjewel. Jo, hoi. En dat was Laura Bluis.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 guitar, George, he knows all the chords, but strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing, This Danny knows guitar is on, he can't afford, when he gets up under the lights play his bass.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 We willen nog even nog, toch nog een klein dingetje melden. Er is een, een hele leuke tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En dat is Art with Pride. Ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. En dit loopt van 28 juni tot 25 augustus. Dus u hebt nog alle tijd om erheen te gaan. En dat is een uh, Mixed Media Kunst tentoonstelling. En het Zandvoort Museum is gevestigd in Zoalweestraat nummer 1. En het is wekelijks van dinsdag tot zondag van 10 tot 5 open. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nou, dat het een best wel een uh, inspirerende uh, uh, ja, tentoonstelling is. En dat ze daar ook wederom weer naar voren proberen te halen... dat, dat uh, ja, in die community zitten uh, gewoon... Uh, ja, menselijk is en dat je gewoon, ja. uh, dat je gewoon mens bent. Dus, dus iedereen is niet verschillend. Nee, we zijn allemaal gewoon mens. Ja, en het en, allerbelangrijkste, Roy, dat is toch dat we van elkaar blijven houden. Toch? Dat ja. is zeker. Ik hou ook heel veel van jou, Hans. Dank je wel. Maar <laughs> weet je, weet je het nog even kort wat ook leuk is trouwens? Ja. Wat ik echt heel erg leuk vind, dit jaar is er een, een, een, een speciaal biertje uitgebracht uh, door de Zevende Deugden. En de Zevende Deugden is een brouwerij die uh, men, door mensen met een beperking wordt gerund. Oh, en uh, zij hebben het gember neutraal biertje ah. uitgebracht. Gebracht. En dat is echt een, een aanrader. En die is bij de meeste horeca-gelegenheden in Zandvoort te krijgen. Gember-neutraal. Gember ja, heb je hebt een kleine touch van gember. Ik oh, heb hem geproefd. Dat is een hele leuke. Ja. We gaan naar het laatste liedje voor het nieuws. Helemaal leuk. Oké. Okay. The arms of Mary. Dat was de laatste. Ja, en we gaan afsluiten in spe deze speciale uitzending. En we gaan luisteren naar mijn afsluit. Ik hoor graag tot straks. Ik kom al niet meer uit mijn woorden, Oké, nagaan. Graag tot straks naar het nieuws en de boodschappen.